Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Flitsbedrijven overtreden de regels, zegt de Arbeidsinspectie. Ze overtreden wetten die bedoeld zijn om bezorgers te beschermen tegen werkdruk en kinderarbeid. In distributiecentra zijn gangen vaak te smal. En bezorgers kunnen moeilijk bij producten. Ze lopen daardoor het risico om te vallen. In Dordrecht is een enorme brand uitgebroken in een portiek flat. Het hele dak staat in lichterlaaien. De brand ontstond op het balkon van een van de appartementen. Vervolgens sloeg het over naar het dak. De brandweer probeert met meerdere bluswagens het vuur onder controle te krijgen. Mensen uit de buurt zijn geëvacueerd. Het Amerikaans Hoge Rechtshof is inderdaad bezig met nieuwe plannen rondom de abortuswet, zegt de opperrechter van het land. In de VS is het het gesprek van de dag. In het document staat dat de meerderheid van de hooggerechtshofleden een einde wil maken aan het recht op abortus. Nadat het nieuws uitlekte, verzamelden veel vrouwen zich bij de rechtbank. Volgens de opperrechter is het geen definitief standpunt. De Amerikaanse president Biden kondigde al aan zich te verzetten tegen dat standpunt van het Hof, hij noemt het radicaal. Het nieuws dat een vierjarig jongetje uit Utrecht afgelopen weekend stiekem achter het stuur van de auto van zijn ouders kroop en wegreed, gaat de hele wereld over. Maar in een buurtje in Overvecht, waar de jongens ochtends werd gevonden, vinden ze het maar mysterieus, vertelt deze verslaggever van het Utrechts Nieuwsblad. Er zijn bewoners die zeggen, hoe kan het? Een kindje van vier dat met zijn voeten bij de pedalen kan, dat moet wel echt de nieuwe Max Verstappen zijn. en flinke racepeuter wordt hij ook al genoemd. Dus het lijkt er inderdaad op dat mensen ook wel denken van, goh, zou het kunnen dat iemand anders het ongeluk heeft, ge, heeft veroorzaakt en dat het jongetje de schuld krijgt? Maar de politie blijft erbij dat het jongetje is gaan joyriden en de twee.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 Future, my fortune tells. Feel so free, I'll never be the same.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 Uit uh, Amerika die kennelijk zo vlak na de oorlog ook een keer in Nederland was en met hem meespeelde. Zo, so we horen de tenor van Coleman Hawkins en de Ramblers in Chicago. Chicago van The Ramblers, met als solist Coleman Hawkins op de Noor. Uh, een andere beroemde uh, jazzmusicus, Herbie Mann, de fluitist, ook wel de Noorsaxe speler... maar voornamelijk bekend als fluitist, uh, bezocht Nederland in 1956... en maakte een LP Herbie Mann with the Wessel Ilken Trio...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 Mm-hmm.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 God is so...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 fresh out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 Klanken van Scott Hamilton komen we alweer bijna aan het einde van deze uitzending. Het loopt immers tegen de klok van 12. Ik heb nog één plaat voor u klaarstaan. En dat is denk ik toepasselijk in deze tijd waar we het programma in het kader van hebben gezet. 4 en 5 mei, de bevrijdingstijd, de jazzmuziek